12 uur. Raymond Seree met het NWS-journaal. EO-directeur Arjan Lok vindt dat een vrouw... die in het programma Hufter proef werd neergezet... als iemand die een hekel heeft aan moslims... wel gemeende excuses verdient. Door de montage van een aantal scènes... leek het alsof de vrouw de discriminerende opmerkingen... van een winkeleigenaar tegen een moslima steunde. Maar uit het ruwe materiaal van het programma... blijkt dat de vrouw het juist opnam voor de vrouw met haar hoofddoek. Volgens Lok heeft de producent Sky High TV van Bert van Leeuwen een hele grote fout gemaakt. De Rooms-Katholieke Kerk werkt aan een compensatieregeling... voor slachtoffers van seksueel misbruik van wie de klachten eerder zijn afgewezen. De regeling lijkt op die voor buitensporig geweld in kerkelijke instanties. Bij die regeling is de authenticiteit van de klacht voldoende voor een schadevergoeding. Die bedraagt daar maximaal 5000 euro. De koepel van slachtofferorganisaties heeft er een dubbel gevoel bij. Enerzijds is het goed dat er een regeling komt, zegt ze. Anderzijds zullen slachtoffers het gevoel hebben dat ze worden afgekocht. Nabestaanden van mannen die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd... moeten langer de tijd krijgen een claim in te dienen. Daarvoor pleit de stichting Iris Schulden, die onderzoek doet naar Nederlandse oorlogsmisdaden... tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Twee jaar geleden maakte de staat bekend dat weduwen van slachtoffers twee jaar de tijd krijgen om een claim in te dienen. En op 11 september loopt die deadline af. Volgens de stichting is de tijd die mensen krijgen om de stukken bij elkaar te krijgen veel te kort. De Zwitserse autoriteiten denken dat er nieuw bewijs is in de corruptiezaak tegen de FIFA. Er worden onder meer 53 verdachte banktransacties rondom de FIFA onderzocht. Verder is een grote hoeveelheid computergegevens in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op mogelijke corruptie rond de WK van 2018 in Rusland en 2022 in Qatar. En dan het weer. Zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond regen. Het wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon. Ook buien en met een graad of 16 wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij de Alfred Haarlem Zuid een file van 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn nog altijd afgesloten. En zolang kan het verkeer richting Alkmaar vanaf knopend Raasdorp beter omrijden. Via Amsterdam en Zaandam over de A5, de A10 en de A8. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, mijn snoertje lag eruit. Van alles dat er kan gebeuren. lag het snoertje eruit. Ja, precies. Nou, valse start vandaag. Technisch valse start, maar nou ja. Een goed begin is half vrijdag, zeg ik maar, toch? Uh, ja, en een slecht begin dan? Ja, dat doen we gewoon niet aan. Nee. Dit was geen slecht begin. In ieder geval goedemiddag, dames en heren. We zijn er weer. Dit is uh, CFM Lunch op deze woensdag de 17e. Ik heb uh, om te beginnen maar even een trieste mededeling. Ja, we hebben vandaag geen vernieljaren. Nee, helaas. Maar uh, in verband met zakelijke, fiscale, zakelijke beslommelingen moet ik uh, straks direct weg. Dus uh, vandaag geen uh, geen, uh, geen jaren voor vandaag. Maar daar halen we volgende week wel in. Goed? Dubbel en dwars. Hè? Wat zeg je? Dubbel en dwars. Daar ja, halen we volgende week wel in. Ja. Dus uh, helaas, uh, vandaag uh, dus uh, uh, niet. Dus, uh, helaas. Ja, jammer. Het is ontzettend jammer. Maar ja, er zijn soms dat je dingen, zaken geregeld moet, hebben, moet worden. Hè? Dat komt wel eens voor niet hè. Ja, en ik kon zich gauw geen vervanger vinden om dat programma te doen. Dus de vernieuwjaren moet u even te goed houden tot volgende week weer. Ja. Nou, dan weet dat was. er? hallo, Toet! Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars, lieve Caroline. Oh, nee, ja, dat was voor iemand anders. He? Gaston was, dat was het. Ja, ja. Goedemiddag, dames en heren. Kom ja. naar beneden en sla je slag en zo, dat soort toestanden. Ja, Ja, zoiets. Oh, we zijn ouders. Ja. Oh, nee, want hij doet het nog elke zondag hoor. Echt waar? Ja. Oh. Uh, 1 tegen 100 hè, zit hij altijd in. Mijn god. Dus altijd van. Goedemiddag, <laughs> luisteraar, uh, daar kijkers. Eh, lieve Carolien is het oh. dan. Ja. Ik kijk te weinig tv, meer. ik. ben huh? niet meer op de hoogte. Ik kijk te weinig tv. Ah, maar 1 tegen 100 vind ik altijd wel interessant. Ja. Hij speelt ook altijd mee thuis. Oké, okay. en ben je wel eens? Uh, meestal hebben wij het beter dan. Van dan de kandidaten die er staan. Dan weten ja. wij het antwoord dan staan staan dus zij nog te twijfelen. Dat heb ik wel heel vaak. Maar het gekke is, je hebt er ook een appje van. Hè, van 1 tegen 100. En, okay. Dus dan kan je het op je tablet en op je telefoon spelen. En dat doen jullie ook stevast? Wij hebben dat. Ja, ik heb dat appje. Nee. En Angela ook. En dat is wel heel leuk. Zitten we af en toe tegen elkaar. <laughs> en van Angela kan ik niet winnen. Ja, hey, de vrouw nee. in huis is ook het beste. Nee, van Angela even. kan ik niet winnen. Dat, maar... Uh, ik heb wel een keer, de, de je kan twee varianten, je hebt eens 1 tegen 100 en 1 tegen 1. Dat is wel leuk hoor. En die 1 tegen 100 heb ik inderdaad al een keer gewonnen. Ah, dat was duur. Maar ja, gisteren speelde ik hem ook weer en toen was ik 89ste. Dus ik had twee vragen goed, <laughs> van de 10. Nou. Maar het is wel leuk om te doen. Hè. Dus ik kan het u dat aanbevelen. Dat is beter dan Candy Crush en dat soort rotzooi. Yeah. Hier leert je tenminste nog wat van. Ja. Maar goed, we gaan vandaag bezig zijn met eh, babapapa -ba van -ba -ba, voor lunch. We hebben toet aan de, uh, voor het nieuws en het recept. En natuurlijk de biskopagenda, de biskopagenda. Hebben we ook, hè? Ja, zeker. En we hebben lekkere muziek. En we straks kwijt over twaalf drie in eentje. Nou, laten we maar gauw aan beginnen, want anders staan kan we Komen we nu in de war. Halen het niet eens, Nee, natuurlijk wel. Het ja, nou, de tune is ook afgelopen. dus is lekker makkelijk. Dit is Queen's Clearwater Revive. Hey, tonight! Hey! Het house Weather With You heette uh, dat prachtig liedje daarvoor Queen's Clearwater Revival met Hey Tonight en het is kwart over twaalf tijd voor 3 in 1. dank je Lex leuk dat hij dat elke week even komt vertellen Ramse Shafi vandaag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 Ik heb het altijd zo gedaan. In Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Het is wel stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. In De stad schrijft haar naam aan de hemel in neon en natrium.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 Van De stad in de armen van de stad. Mijn is als regen op een huid, maar mijn koel cool gevoel dat mij omsluit, laten we gaan. Hieruit, hier ver vandaan, ver weg, samen met jou, laten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 In de armen van de stad De ochtend glijdt stil over me heen De lucht wordt wit en wijd Ik ben alleen Waar ben jij? Waar, waarheen? Jij bleef toch daar In de stad Ik blijf alleen Jij blijft bij haar Kan ik horen als haar hartslag in mijn oren in de armen van de stad in haar armen, hier ben ik opnieuw geboren, heb ik jou voorgoed verloren in, de, de, armen armen van van de, in de, de armen van de stad, in de armen van de stad. En zo hoorde je dan een hele leuke 3-in-1 van uh, Ramses Shaffi in het laatste stuk samen met Lisbeth List. Door de volgens natuurlijk zijn grootste laatme Daarna natuurlijk Amst het is stil in Amsterdam... en dan in de armen van de stad. Ramses Shaffi uh, een van onze grootste zeg maar, levenskunstenaars die we gehad hebben. En uh, ja. Ja, helaas ook niet meer onder ons. En uh, Lisbeth List, die uh, schijnt bezig te zijn, of is bezig... dat is niet schijnt, die is bezig... Met uh, het maken van een nieuwe plaat. Met uh, werk van Ramses erop. Dus dat belooft wel weer wat moois te worden, denk ik. zomaar. Goed, nou, uh, dat is dat. Uh, dan gaan we nu uh, naar het. Uh, gaan eens kijken of, uh, ja, of er nog een beetje nieuws is. voor Zandvoort en de regio. Ja. Nou, dat nieuws dat is er zeker, hoor. Oh. Um, het, um, even kijken. Om het 50-jarig jubileum extra glans te geven... houdt de Lions Club Zandvoort een wijnproeverij in strandparfume Volks. Belangstellenden kunnen gratis meer dan 30 verschillende wijnen proeven... afkomstig uit het wijnhuis Heemstede, Kaafswijnhuis en wijnkoperij Ockhuizen. Van elke verkochte fles ontvangt de Lions Club 1 euro voor het jeugdsportfonds. De aanschaf wordt gratis thuis bezorgd... zodat er niet vanaf het strand gesjouwd hoeft te worden. Ook zullen er enkele bijzondere wijnen onder de hamer gaan. Er is een pinautomaat aanwezig, zegt Theo van der Laan. De onlangs wegens drukte afgetreden Lions-voorzitter... die wel actief blijft voor de club. De opbrengst gaat één voor één naar het goede doel. Het Jeugdsportfonds Zandvoort maakt het mogelijk... dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit financieel niet draagkrachtige gezinnen... kunnen gaan sporten bij een vereniging... Het fonds betaalt de contributie en de benodigde sportattributen tot een bedrag van 225 euro per kind per jaar. In 2013 deden 68 Zandvoortse kinderen mee, in 2014 zelfs nog meer. Een motorrijder is gereanimeerd na een ernstig ongeluk. In Haarlem bij een aanrijding op de A. Hofmanweg op het industrieterrein de Waardepolder in Haarlem is een motorrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder moest op straat gerenommeerd worden en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een auto betrokken bij het ongeluk. De weg was tot ongeveer kwart over negen vanmorgen helemaal afgesloten voor het onderzoek en eerder bij de hulpverlening. De afrit A9 bij Haarlem is afgesloten op door een groot ongeluk. De afrit Haarlem-Zuid op de A9 richting Alkmaar is volledig afgesloten vanwege een groot ongeluk. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. De A9 blijft tot ongeveer 1 uur vanmiddag dicht. Er kan omgereden worden via de A5, de A10 en de A8. Heb je onlangs iets besteld via AH.nl? Kijk dan de boodschappen nog even na voordat je ze uitpakt. Daarvoor worden Haarlemmers dinsdag gewaarschuwd via Twitter. Wat een ASO-rijder! Zo omschrijft Deen de koerier van Albert Heijn die dinsdag in de Waardepolder voor hem reed. Volgens de Haarlemmer reed de wagen onder meer te hard, sneed hij bochten af en gebruikte de koerier geen knipperlicht. Een jongen is dinsdagavond in het Frederikspark ten val gekomen. Rond kwart over acht ging het mis en kwam de jongen ten val. Bij die val liep hij een flinke hoofdwond op. De ambulance en politie rukten uit om de gewonde jongen te helpen. Ambulancebroeders hebben de jongen eerst de hulp verleend... en na de controle in de ambulance is hij meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Dit jaar dreigt de boeken in te gaan als een record. De verschillen in Nederland zijn wel groot... maar West-Nederland, delen van Utrecht, Brabant, Limburg en Gelderland komen er niet best vanaf. Ook Geemsteden moet bijvoorbeeld oppassen... Het potentieel neerslagoverschot van het KNMI, de data verzameld uit 13 verschillende stations, toont een dikke min. Het tekort loopt bijna gelijk op met het droogterecord uit 76. De teller staat momenteel op 120 of min 120 tot min 150 mm. Menige inhoud dan ook de adem in, want de zomer is officieel nog niet eens begonnen. De droogte speelt vooral de natuurparten. Zo komen flora en fauna onder druk te staan... en zien we dit jaar minder insecten in vlinders. Gisteren is er een pand in Haarlem onderzocht naar harddrugs. Dit was niet het enige pand waarin werd gesnuffeld. Het was onderdeel van een grootschalig internationaal drugsonderzoek. RTV Noord-Holland sprak van 29 panden, waarvan 19 in Nederland. De vermoedelijke daders komen uit Nederland. Er zijn vier personen aangehouden... En de verdachte hoeft er niet eens te worden gepakt. Die zit al in de gevangenis. De hoofdverdachte, weliswaar. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. Naast hartelijk zijn er ook in de panden wapens gevonden, boten en contant geld. Heftige gta taferelen die wel heel erg dichtbij komen. De hoofdverdachte is een man uit zwaag. Dacht een duikteam even een routineoefening te doen in het spaarne... stuit ze dus op een auto. Hoppa, uitdrukken met bergingsmateriaal dus. Er is een zwarte BMW cabrio naar boven gedakeld. Oh, zonde hè? Deze is gestript en heeft dus ook geen kentekenplaat. Geruchten gaan dat hij van een zogeheten schrootboot gevallen zou zijn. Er staat er bijvoorbeeld een, uh, op 500 meter verderop eentje... Maar de politie kan op dit moment nog niets bevestigen en ze zullen verder onderzoek moeten afwachten. Dieven zijn tijdens het stelen soms snuggere jochies, maar wat ze vervolgens met het gestolen goed doen is niet altijd even handig. Zo werd gisteravond een fiets gejat bij de fietsenwinkel in Zandpoort Noord. Dat er af en toe, nou ja, meer af dan toe, een fiets wordt gejat in de regio is dan ook niet meer schokkend helaas. Maar dat de dief deze fiets vervolgens bij een fietsenmaker te koop aanbiedt... Ja, dat is niet zo heel handig. RTV en Noord-Holland melden dat de winkelmedewerker... Zijn dienst, van dienst zijn eigen gestolen tweewieler herkende. De dief werd aangehouden. Iets soortgelijks gebeurde vorig jaar ook via Marktplaats. De helens van tegenwoordig worden er niet echt intelligenter op. De hoofdofficier van justitie heeft maandagavond besloten om de burgemeester van Haarlem extra te beveiligen. Dit alles komt voor uit een incident dat zondagnacht plaatsvond. Waarbij de auto van de burgemeester opzettelijk in brand was gestoken. Wat de aard van de veiligheidsmaatregelen zijn, wordt niet bekendgemaakt. Standaardmaatregelen kunnen zijn het op opvallend en onopvallend aanwezig zijn van de politie. Ook de telefoonlijn van de burgemeester zal de komende tijd goed in de gaten worden gehouden. De burgemeester verklaarde vandaag zelf tegen mediapartner R2 Noord-Holland dat de brand wordt onderzocht. Hierbij wordt tevens onderzocht of het een gerichte, op mij betreft, gebeurtenis geweest is. De NOS meldde maandag dat het mogelijk om een vergeldingsactie gaat. In april werd de baas van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels opgepakt. Dit alles na het ontdekken van een volledig wapenarsenaal in de loods van de Helsinki. Het zal je maar gebeuren. Doe je even boodschappen. Heeft een totale zwerm bijen zich in je fietsdas genesteld. Dit overkwam een vrouw vanmiddag in Bloemendaal. Nadat de koningin plaatsnam in de fietsdas, volgde de rest van de bijen. Om de angstaanjagende zwerm weg te krijgen, moest een imker ingeschakeld worden... Deze heeft de bijen meegenomen en in een speciale kast gedaan. Op 4 mei van dit jaar werd de eerste zwerm bijen van het seizoen gezien in Haarlem. Aan het begin van het bijenseizoen vermeerderen de bijen zich... en gaan naar onder leiding van de koningin erop uit om nieuw onderkomen te vinden. Mocht je nou zelf boodschappen doen en er zit ineens een zwerm bijen in je tas... maar heb dan geen paniek. Check deze superhandige link even om te zien. Uh, die link die kun je vinden op de website. Dan gaan we naar het weer, Ruud. Ja. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag flink, maar later neemt de bewolking toe en nog wat later gaat het regenen. De aangevoerde lucht is warm, want het pik loopt op naar 20 tot 22 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Komende nacht wordt het droog en later klaart het ook weer wat op. De beste draait naar noordwest en is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen blijft het droog en zien we naast wolkenvelden ook geregeld de zon. De wind waait weer uit een koele noordwesthoek en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur is weer flink lager die stijgt naar hooguit een graad of 16. Dat was het. Het onder leiding van Jeff Lynn natuurlijk. Komelijk voortgekomen uit de Engelse band The Move. Ja, daar komt het allemaal uit voort. 1980 of zo. Mr. Blue Sky, nou die zien we wel vandaag. Gelukkig. Ja, prachtig, hè? dat is dan ook gelijk een mooie overgang naar de. de, de, de dit is nog even Rondé. Dan krijgt u zometeen hierna de Bisco Pakken. Maar dit is nog even We Are One Rondé. Leuke ruut. Ah, ja, die. was <laughs> de beskopen Vond ik ook wel leuk. Huh? De beskopen Ja, de bis bis Biscoop. biscoop. Bis oh ja, Biscoop. En in, nee. en in, in Heemskerk zeggen hè? Bioskopen. Ja, die kunnen die de er een haat tussen. Nee, die kunnen de K die, die kunnen dat SK niet zeggen. Bioscoop, dat kunnen ze niet in Beverwijk. Ach, hoor. Vandaar dat het ook. Uh, he ze in Beverwijk is dat is ja. dat uh, Heemskerk dat wordt Heemskerk. Ja. En, en, maar ze hebben het bijvoorbeeld wel over schoenen. De, de schoenen. Nou, dat kunnen ja, ze ja, wel. Maar, de, de, de het zijn gewoon eigen wijze. Ze ja, draaien het, ja, gewoon draai het gewoon om. Ze draaien het gewoon om. En daarom hebben ze ook een bioscoop. Geen bioscoop. Een bioschoop. <laughs> ja, ja, het is een beetje te weten. Nou, doe die films maar. Anders is de muziek alweer afgelopen. Ja, precies. We gaan er snel doorheen. De Kidnap. De avontuurlijke familiefilm die je niet mag missen deze week. Het is trouwens de laatste week dat deze draait. Uh, een verhaal over een... De, over de gekke band die ontstaat tussen rond voor de Fred en het rijke luiskindje Bol. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdagmiddag om half twee. Ook de laatste week de ontsnapping. De gelijknamige bestseller van Helene Verrooyen. Ze vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt en haar geluk hoopt terug te vinden in het zondige Portugal. Vrijdag, zaterdag en zondag om half tien s avonds en maandag en dinsdag om zeven uur avonds. Ook de Boskampies, dus de laatste week. Dat lijkt me trouwens een, een grappige film. Geïnspireerd door een maffiafilm zorgt de gepeste Rick Boskamp ervoor dat zijn vader wordt aangezien voor de levensgevaarlijke maffiawaas Paolo Boskampi. Yeah. Woensdag 17 juni, zaterdag 20, zondag 21 en woensdag 24 juni. Allemaal om half vier, smiddags. Uh, de Simon van Colin Club vanavond. A pigeon sat on the branch reflecting his own existence. Zeven jaar na You, The Living, komt Roy Anderson, de koning van de absurde Zweedse humor, eindelijk met een nieuwe film. Zoals ik al zei, vanavond om half acht. En dan hebben we nog iets extra's. The Ladies Night. Dat is donderdag 18 juni om half acht En de, de film heet Rendezvous. Een thriller-gelijknamige boek van Esther Verhoef in de Ladies Night in Cinema Circus Zandvoort. Dat was hem. Snel. Nou. Ja, Ladies Night. Dus uh, je doet de bioscoop morgen? Ja. Yeah. Hey, ik hoor al zoiets, ja. ja. Oké, okay, uh... weer het wat anders als de woensdagavond bij het casino gelopen. Ja. Oké, okay, nou, uh, dit was uh, de bioscoopagenda dames en heren en had u nog heel even meegenieten. van deze prachtige muziek uit *Gone with the Wind* hmm. van het Praag symfonieorkest. Oh. Even horen hoe mooi dat is. een orkest. Van een uh, album dat heet 100 bekende filmthema's, allemaal door dit orkest gespeeld. En dit is... Dit vind ik zo mooi. Echt te gek. Goed. Sister Sledge. Eh, uh, Sledge. Sorry. Gek voor woorden, gewoon. Nou, dan gaan we met uh, die sister's let... gaan we lekker naar het uh, nieuws van uh, 1 uur. Uh, tot zo dus aan de andere kant. Dag.